10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De werkloosheid in Nederland loopt steeds sneller op en bedraagt nu 7,2 procent. In de maand december zijn er 19.000 werklozen bijgekomen, zegt economieredacteur André Meijnema. In totaal zitten nu 571.000 mensen zonder werk. De CBS ziet gewoon dat het aantal werklozen sneller oploopt per maand. Meer dan 15.000 komen erbij. En dat zijn toch weer 15.000 mensen meer die een baan willen zoeken. En dus ook 15.000 huishoudens die in onzekerheid en financiële zorgen komen te zitten. En van de 15.000, 171 171.000 werklozen hebben ook er steeds meer mensen een WW-uitkering. Vooral onder bouwvakkers is het aantal WW-uitkeringen hoog. En in een jaar tijd is dat met meer dan 70% gestegen.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 Chipmachinebouwer ASML uit Veldhoven heeft het op één na beste jaar uit zijn bestaan achter de rug. De omzet bedroeg 4,7 miljard euro en de netto winst ruim 1,1 miljard. Ten opzichte van het topjaar 2011 is dat wel een stuk minder. Het bedrijf hield er al rekening mee dat de omzet en de winst lager zouden uitvallen. Volgens ASML is en blijft de markt voor geheugenchips moeilijk. Onder meer door de teruglopende productie van pc's. ASML denkt later dit jaar wel te profiteren van de uitrol van nieuwe mobiele technieken. De vraag naar de nieuwe technologie in de tweede helft van het jaar, want we gaan straks allemaal naar de nieuwe 4G-standaard. Daar zijn nieuwe geavanceerde chips voor nodig en die hebben ook weer nieuwe geavanceerde machines nodig. Rotterdammers die langs de snelweg A13 wonen, krijgen witte lakens uitgedeeld om uit hun raam te hangen. De initiatiefnemers, een groep plaatselijke politici, willen daarmee aantonen dat de luchtkwaliteit in de wijk over Schie is verslechterd. Sinds in juli de maximum snelheid op de A13 in Rotterdam werd verhoogd van 80 naar 100 km per uur. De bewoners die hangen die lakens uit de ramen. Dat zijn de bewoners die vlak langs de A13 wonen. En over een paar weken dan gaan we die lakens aanbieden aan de Tweede Kamer om te laten zien hoeveel effect die snelheidsverhoging heeft op de luchtkwaliteit. Het is enorm smerig, heel veel roet. En uh, ja, dat blijft ook in die lakens hangen. De Rotterdamse politici, onder wie leden van GroenLinks... hopen dat minister Schultz van Hagen... de snelheidsverhoging op de A13 terugdraait. Dan het weer nog bewolkt. Vanmiddag hier en daar wat zon. Maximum temperatuur tussen min 1 en min 4. Morgen bewolkt en plaatselijk wat sneeuw. Vrij veel wind morgen en het blijft vriezen. ANWB nou, en verkeersinformatie. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... is bij knooppunt Het Vonderen afgesloten na een ongeluk. Werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad... bij de Ketelbrug zorgen voor 2 kilometer file. Nog vrij veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor de Haag-Malieveld 5 kilometer. 6 kilometer op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden. En door een spoedreparatie op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen... Bij Knoppen-Ten-Essen, twee kilometer file. Tussen Knoppen-Ten-Essen en Simpelveld is de weg nog steeds helemaal afgesloten. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En daarom kan verkeer richting Duitsland vanaf Eindhoven beter omrijden via Venlo over de A67. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nieuw beleid, Deutsche Bank treft Nederlandse boeren hard. Duizenden passagiers klagen luchtvaartmaatschappij Transavia aan. Aan alles kun je een, enorm, aan alles kun je een norm hangen nemen, die kwalijk. Dus ook aan kwaliteit. We zijn zelfs heel erg bekend om een van onze uh, normen... die uh, iedere 5 december weer gebruikt wordt, namelijk de Sinterklaasnorm... De norm dus en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De Deutsche Bank wil geen nieuwe leningen verstrekken aan boeren... van wie de omzet lager is dan 1 miljoen euro. En daarmee komen honderden boeren in Nederland in grote problemen. De SGP heeft de minister van Economische Zaken, Henk Kamp... om opheldering gevraagd. Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid voor de SGP. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan kunt u de minister wel op het matje roepen, maar die is geen bankier. Nee maar, en ook hebben we ook, geen uh, nee, maar daarom hebben we ook de minister van Financiën... en Economische Zaken um, om opheldering gevraagd. Maar ook die zijn allebei geen Duitser bij mij weten? Nee, dat zijn uh, voor zover ik weet allebei Nederlanders. Dat lijkt me ook een goede zaak in het Nederlandse parlement... dat we vertegenwoordigd worden door Nederlanders. Maar het, het gaat wel om Nederlandse boeren... Het gaat ook om boeren die destijds verkocht zijn, zeg maar. Verkocht waren, zijn? Ja, het waren boeren die bij ABN AMRO zaten. Toen ABN AMRO gered moest worden, heeft Brussel gezegd... een deel moet ABN AMRO afstoten. Ja. Die zijn toen verkocht aan Deutsche Bank. Ja. En tot onze verbazing zegt de Deutsche Bank nu... wij stoppen met boeren die beneden de miljoen zitten wat betreft lening. Waarom? Ja, uh, ze hebben een nieuw beleid. Dat mag op zich. Uh, ze kiezen ervoor om vooral grote klanten te hebben... en die kleinere klanten af te stoten. Althans, uh, de, de, de bestaande lening die mag blijven. Uh, maar als het gaat om nieuwe leningen... dan willen ze eigenlijk alleen met, met, met grote boeren verder. Maar dat is toch ook het recht van een bankier... om zijn eigen bedrijfsvoering te voeren... als, als dat binnen de uh, uh, regels gebeurt? Ja, we hebben gelukkig een vrije wereld... en bankiers mogen hun eigen beleid kiezen... Het gekke wat zich hier voordoet is dat uh, die boeren vervolgens niet vrij zijn om het onderpand wat ze hebben mee te nemen. Uh, ze kunnen dat doen. Uh, ze kunnen met hun hele uh, uh, lening overstappen naar een nieuwe bank. Ja. Maar dan moeten ze een boeterente betalen. Ah, en... dus ze kunnen ook niet zonder boeteclausule weg? Nee, kijk, als dat nou niet het geval zou zijn, als de Duitse bank zou zeggen van nou, uh, het spijt ons, maar ons nieuwe beleid is dat wij uh, niet met u verder gaan... Um, en u kunt boetevrij naar een andere bank uh, gaan, dan hadden wij geen vragen gesteld. Ja. In de politiek zou je dan praten over onbehoorlijk bestuur? Ja, Namelijk je gaat een langlopende verplichting aan en tussentijds verander je de regels? Kijk, op zich tussentijds de regels veranderen mag. Um, op zich, die boete is ook niet zo gek. Want als je een rentevaste periode hebt... dat, dat kent uh, iedere luisteraar wel van zijn eigen hypotheek. En je wilt tussentijds iets anders, dan moet je een boete betalen. Ja. De combinatie is, is wel een vreemde. En uh, wij uh, werden benaderd door verschillende boeren... die zeiden van ja, maar we zitten gewoon vast. Hoeveel boeren? Uh, het gaat in, uh, in totaal om zo'n 1100 boeren die hiermee te maken hebben. Dus de, ja, dan heb je toch een behoorlijk deel van de agrarische sector te pakken. Juist. En wat is de consequentie voor die boeren dan? Nou ja, Nou De consequentie is nog wel eens dat, uh, de, dat ze echt gewoon vastzitten. Dan willen ze investeren. Soms willen ze dat om, uh, vanwege hun bedrijfsmodel... gewoon om de boel financieel gezond te houden. Ja. Soms moeten ze vanwege nieuwe regelgeving... om aan die regelgeving te kunnen voldoen. Um, en als die boeren dat niet voor elkaar krijgen... Uh, en die boete niet op kunnen hoesten... Ja, dan zitten ze gewoon vast. En, en ja, dat zou zelfs tot faillissementen kunnen leiden... of tot sluiting van bedrijven. Ja. Um, en sowieso vind ik... Hè, of het nou dat soort vergaande consequenties heeft of niet... het kan niet zo zijn dat een bank het beleid verandert... en dat je toch vast zit aan die bank. Dus wilt u van de ministers opheldering... de ministers Dijsselbloem en Kamp... wat moeten die dan gaan doen? Nou, ik, ik heb ze eerst gevraagd, zijn dit inderdaad de feiten? Want tot nu toe zijn die feiten tot ons gekomen via boeren. Uh, nou, dat, dat, dat uh, lijkt te kloppen, want dat, dat is gewoon een één op één contact. Er lijkt wel verschil te zitten tussen de een en de ander. Ja. Het is niet zo dat die grens van een miljoen nou keihard is voor iedereen. De Duitse Bank is daar ook vaag over. Die vaagheid verontrust ons ook, want uh, boeren moeten gewoon weten waar ze aan toe zijn. Ja. Oké, okay, dan gaat u de ministers vragen, klopt het wat die boeren mij vertellen? Dan zeggen de ministers misschien ja, of uh, uh, meestal in, in een wat genuanceerdere vorm? Ja, uh, vaak is het uh, ja in bepaalde gevallen, nee in, een, in een andere gevallen, dat is ook prima. Dan hebben we die helderheid in ieder geval. En dan? Um, nou ja, en, en dan hebben we de autoriteit financiële markten... en, en de Nederlandse bank die, die toezicht houdt op banken... die ook moet zorgen dat het hele financiële stelsel uh, loopt. Ja, dus? De SGP wil gewoon opkomen voor die boeren. Um, maar wat zou dan er dan moeten gebeuren? Zet, nou ja, maar, maar dat is precies ook de vraag die wij gesteld hebben aan de ministers. Welke bevoegdheden zijn er? Dat ligt nog alles moeilijk en dat, dat, dat vinden wij ook uiterst vervelend. Ja. Maar wij vinden gewoon dat uh, er een oplossing moet komen voor deze boeren. Want zij moeten door kunnen boeren. Ja, maar betekent dat het, dat de overheid garant moet gaan staan? Of die boeteclausule over moet nemen? Of dat de Nederlandse ministers op de Duitsers uh, in de druk zouden moeten gaan uitoefenen... om dit uh, achterwege te laten? Wat, wat wilt u precies? Kijk, verder weg het liefste zou ik willen dat de Deutsche Bank in overleg met de Nederlandse overheid zou zeggen van ja, het is terecht als wij stoppen met, uh, met deze leningen... Ja. dat boeren um, boetevrij over kunnen stappen naar een uh, andere bank. Dat dus dus dat, u wilt dat de minister zich daar sterk voor maken? Ja, en uh, ik, ik geloof dat onze minister van Financiën... internationaal behoorlijk veel aanzien heeft. Ja. Uh, we hebben daar uh, vanmiddag nog een uh, overleg over... Dus uh, laten we dat soort posities ook maar gebruiken. Ja, maar het, dat is nou precies misschien ook wel het probleem. Namelijk dat hij tot maandag misschien even zijn mond moet houden. Omdat hij anders een belangrijke positie in Brussel misloopt. Ja, maar het hoeft toch niet per se voor maandag... Uh, oh, dus als hij het een beetje dus, achter zijn kiezen houdt, mag het ook volgende week? Het mag volgende week. Uh, als het volgende week opgelost is... dan uh, is de SGP blij en dan zijn de boeren blij en dan kunnen we gewoon weer door. Juist. Ja, en wat wilt u dan vanmiddag nog van de minister van Financiën weten... in de aanloop naar die uh, Europese top? Uh, twee dingen. Eén, um, houdt de minister samen met de staatssecretaris... wel uh, voldoende capaciteit over als hij voorzitter zou worden van de Eurogroep... om uh, de Nederlandse belangen ook goed uh, te vertegenwoordigen? Want er speelt nogal wat bij financiën natuurlijk. Ja, u kent zijn antwoord, ja. Nou, daar ben ik nog niet van overtuigd. Want, uh, oh. want ik, ik voel er wel voor om bijvoorbeeld een, een nieuwe staatssecretaris te benoemen... die een deel van de portefeuille overhoudt. Want het gaat nogal ergens over. U stelt voor dat er een tweede staatssecretaris op financiën komt... omdat uh, Jeroen Dijsselbloem te vaak in Brussel moet zijn. Ja, het gaat zo'n vier uur per dag kosten, dat is nogal wat. En, en uh, als je kijkt wat er allemaal nu al op de minister van Financiën afkomt, dan, dan kan dat wel als hij niet gaat slapen. Maar dat lijkt me niet zo'n heel goed plan, want dat hou je niet zo heel erg lang vol. Um, het tweede wat wij belangrijk vinden, naast die capaciteitsvraag, uh, is dat uh, er wordt dan een nieuw lid benoemd namens de Nederlandse regering. Want Dijsselbloem gaat dan niet de belangen van Nederland vertegenwoordigen, dat wordt een nieuwe waarschijnlijk staatssecretaris, dat zou een minister kunnen zijn... Ja. die moet volstrekt onafhankelijk het belang van Nederland kunnen blijven vertegenwoordigen. En dat is best een hele ingewikkelde. Ja. Want uh, dan hebben we enerzijds een minister die voorzitter is van die eurogroep... Ik, ik neem aan dat hij ook verantwoording aflegt in Nederland over wat hij in die functie uh, doet. Ah. Ja, dat, dat kun je moeilijk loskoppelen van, uh, van zijn minister zijn. Ja. Tegelijkertijd heb je dan een staatssecretaris die het Nederlandse belang vertegenwoordigt. Ik ja. kan me voorstellen dat dat nogal eens gaat botsen. Vooral ook omdat wij gelukkig um, nogal eens aan de goede kant van de discussie zitten. En ja. proberen de rest van die landen scherp te houden. Vindt u dan dat hij het maar niet moet doen? Nou, dat zeg ik niet. En um, ja, wat staan zegt niet, u dan wel? Nou ja, wij staan niet te juichen. Uh, want, ah, ja. want wij willen wel die onafhankelijke positie houden. En ja. we willen gewoon ons geluid naar voren kunnen laten uh, brengen. Ja. Um, maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk wel om een functie... waarbij je uh, met alle belangrijke figuren in, in Europa overlegt... en ja. daardoor ook invloed kunt uitoefenen. Wilt u ook weten wat hij tegen de Fransen gaat zeggen? Want gisteren heeft de Franse minister van Financiën Moscovici... in een Duitse krant gezegd... ik wil een soort van visie eerst hebben van meneer Dijsselbloem... voordat ik überhaupt mijn stem uitbreng. Net als bij bij de verkiezingen in eigen land als ik op een politicus ga stemmen. Ja, nou ja, ik, ik, ik zie dat eerlijk gezegd een beetje als het politieke spelletje. Frankrijk probeert zich altijd groot te houden... Eh, ondanks de gigantische economische problemen die ze hebben. Ze teren wat dat betreft nog een beetje op het eh, verleden wat mij betreft. Ja. En die, die Frans-Duitse as proberen ze ten alle tijde overeind te houden. Dat, ja. Het mag allemaal, die vragen die ze stellen. Maar dat is meer voor de BUNE. Dat is meer voor de BUNE volgens mij. En uh, voor ons uh, is van belang dat Nederland gewoon onafhankelijk... zijn positie kan inblijven nemen. Ja, en daarvoor moet er dus een tweede staatssecretaris wat u betreft... dus op financiën bij? Dat zou een goede oplossing kunnen zijn. Van welke politieke kleur? Nou, ik ken wel wat SGP'ers die, die een hele goede um, achtergrond volgens hebben. Volgens mij bent u geen onderdeel van de regeringscombinatie. Nee, dat, die indruk had ik ook. Die nee. indruk uh, is juist, kan ik ook. Dat zal wel een, uh, ja, ja. <laughs> een PvdA of een VVD'er worden. Uh, dat moet men binnen het kabinet uitmaken. Ja. Uh, maakt mij eerlijk gezegd ook niet zoveel uit. Goed. Uh, u pleit dus voor een extra staatssecretaris op het ministerie van Financiën... mocht Jeroen Dijsselbloem inderdaad voorzitter worden van de Eurogroep. En u vindt dat hij zich overigens... Uh, of misschien wel die nieuwe staatssecretaris ook sterk moet maken... voor de positie van de Nederlandse boeren bij de Deutsche Bank. Namelijk dat als ze over willen stappen naar een andere bank... dat ze dat zonder boetes kunnen doen. Klopt. Ik dank u. Graag gedaan. Albert Dijkgraaf. Als het aan dit kabinet ligt, krijgen omroepen in de toekomst uitbetaald... naar de kwaliteit die ze kunnen leveren. We zullen keuzes moeten maken en die zullen ook scherp moeten zijn naar de toekomst toe. Maar wat is kwaliteit eigenlijk? is een enorme variatie van, uh, van smaken. In een rondgang langs wijninkopers, autoboeren en bedspecialisten zoeken we het antwoord. De kwaliteit is een afvalbak. Deze week bij Goedemorgen Nederland, de serie Kwaliteit. Ja, ook kwaliteit kun je vastleggen, namelijk in Normen. Het is een dagelijkse bezigheid van het NEN in Delft. Hoort u in deel 4 van kwaliteit in een verslag van Marcel Dekker. Uitgebreid uitweiden over wat de beste kwaliteit is... is een lievelingsbezigheid van complete volkstammen in Nederland. Voor een ondernemer is het een essentieel onderdeel van zijn verkooppitch. Ik sta echt voor de kwaliteit. Ze gebruiken kwalitatief goede materialen. Wat u hier in het magazijn ziet. is uit, uh, oorspronkelijk ontworpen voor de ruimtevaart. Die gewoon eens, uh, met, de, met de juiste kwaliteit uh, geleverd wordt. Nou is in de winkel natuurlijk alles van de beste kwaliteit. Maar als bij een vergelijk toch een mindere kwaliteit wordt ontdekt... dan spreekt de ondernemer liever van een andere kwaliteit... of een uitstekende prijskwaliteit verhouding. Kwaliteit is kortom zo rek als een elastiekje, zoals we gisteren... bij de beddenwinkel van Martijn van Maas al vernamen. Ik zal u een voorbeeld geven. Als wij een polyetenmatras verkopen... dat zijn wat eenvoudige matrassen van gewoon kunststof schuim. Uitstekende matras als je een jaartje of achter mee wil doen. Ja, maximaal. maximaal. Nou Daarboven heb je... die zien er hetzelfde uit... maar heb je al een veel betere koudschuimkwaliteit. Die gaan maar langer mee. Koudschuim? Koud u krijgt het daar niet koud op, ook niet te warm op. Dat zegt alleen eens over de productiemethode... maar deze blijven... Langer veerkrachtig. En zijn ze dan beter? Ja, in de zin van dat ze beter zijn, dat ze langer ondersteunen, dat ze langer meegaan, zijn ze kwalitatief dus beter. Maar u heeft het nu wel over de matras, hè? Je kunt het ook over de mensen hebben. De mensen hebben soms onderrugpijntjes of zweten heel erg in bed. En ja, die mensen bepalen dan uiteindelijk of een matras kwalitatief goed is, toch? Of niet? Nee. Begrijpt u hem nog? Ja, het, we maken het wel steeds moeilijker. Ja, ik ben op zoek naar de definitie van goede kwaliteit. Ja, maar bij ons, is, uh, goede kwali bij ons is goede kwaliteit... materieel gezien van hoe lang gaat het mee... maar het liggen, het gevoel... ja, kunnen we dat definiëren met kwaliteit? Dat denken mensen wel. Mensen vragen, is dit een goede kwaliteit? In de zin van, lig ik daar lekker op? Maar dat is wat anders dan kwalitatief... De definitie van kwaliteit van waar moet die matras aan voldoen gedurende zoveel jaar. Kwaliteit is een oprekbaar begrip dat 16 miljoen interpretaties telt. Gelukkig is er het NEN in Delft. Een instituut dat ervoor zorgt dat er normen zijn, waaronder normen voor kwaliteit. René Gauwens. We zijn zelfs heel erg bekend om een van onze uh, normen... die uh, iedere 5 december weer gebruikt wordt, namelijk de Sinterklaasnorm. Oh ja, hoe staat die? 0512 uh, voor, de, voor de ingewijden, want alles heeft bij ons een, uh, een nummertje. En uh, die norm gaat bijvoorbeeld over uh, nou ja, de, de staf van Sinterklaas... en uh, de, de roe van de Piet en uh, het gooien van uh, de, de, de pepernoten en het strooigoed. Ik ga me niet vertellen dat daar normen over bestaan. Ja? Ja, u kunt het, uh, je kunt het zo downloaden op onze website als je Sinterklaas intoetst of uh, NTA 0512. Dus ja, op, op heel veel niveaus kun je praten over kwaliteit uh, en, en de aspecten die daaraan vasthangen. Laten we eens even een paar dingen bij de hoorns vatten. We hebben hier een sjaal. Is daar een norm over? Uh, misschien over textiel, dat weet ik niet zeker. Misschien over de kleuren... Een ordner bijvoorbeeld, een map, hè? hier in de kast. Uh, A4, de, de, de grootte van de A4 is zeg maar gestandardiseerd. Je staat onder een TL-balk, ja. of zo'n bak, hè? Ja, duidelijk, daar zijn allerlei normen voor. Uh, ook voor de elektrische installatie natuurlijk. Vloerbedekking. Uh, absoluut genormeerd. Over al die dingen kun je afspraken met elkaar maken... Nou, dat is precies wat normalisatie dus behelst. Dat partijen die uh, belang hebben bij een bepaald onderwerp... aan een tafel gaan zitten en zeggen van... als we hier een afspraak over zouden willen maken... wat zou je daar dan inzetten? Wat vind jij belangrijk? En uiteindelijk moet er uit dat hele proces... Hè, die, die, al die discussies over wat vind jij dan belangrijk... En, en hoe zou jij het willen zien... moet er consensus uitkomen dat iedereen aan het eind zegt... van ja, wat we nu hebben uh, ontwikkeld met elkaar... dat is de beste standaard. techniek... Techniek. En dit is dus iets wat wij als norm willen voordragen. Dat de wereld helemaal uit normen bestaat, blijkt wel uit het feit uh, uh, dat er zoiets is als een normshop. En als je daar van alles nog wat invult, dan ja, dan komt daar heel veel verrassends uit. Hè. Zullen we eens naar die normshop lopen? Die staat gewoon op jullie site. Zoek in normshop, um, publiek omroep, kom op. Morgen meer kwaliteitsnormen van het NEN. En een paar adviezen aan de toekomstige kwaliteitscontroleurs van de publieke omroep. Um, um, um, um, uh. Kwaliteit wordt natuurlijk gemaakt door kwaliteitsmensen. Dat vind ik een hele moeilijke vraag die je me nu stelt. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via GoedemorgenNederland. Straks duizenden passagiers klagen luchtvaartmaatschappij Transavia aan wegens vertragingen. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Henk Spaan. Kan dat van jaloezie vergeven gezeur over de balken en de norm eindelijk eens ophouden? Wat kan mij het schelen wat een ander verdient? Heeft die kabouter met zijn aanstellershoed echt niks beters te doen dan de hele dag het geld van een ander tellen? Ja, plasterk, die bedoel ik. Ooit promoveerde Plasterk op de genetica van de platworm. Van jongs af aan voelde Plasterk zich aangetrokken tot de platworm. De platworm is een gluiperig dier dat het vuurvliegje het licht in zijn ogen niet gunt. Plasterk dankt alles aan de platworm. Door de platworm werd hij hoogleraar. En een hoogleraar met kennis over de wereld van de platwormen... Kon de Partij van de Arbeid per definitie goed gebruiken. Nog altijd steunt Plasterk op de platwormen van de maatschappij. Luister naar het gerommel in de onderbuik en naar de termen graicultuur, zakkenvullers en balken in de norm. Dat is Plasterks voedingsbodem, de rancune van de platworm. Als een bankdirecteur zichzelf beloont met een miljoen voor wandbeleid... en de staat moet bijspringen bij die bank... heeft Plasterk namens ons het recht hier iets van te zeggen. Hetzelfde geldt voor directies van failliete corporaties en frauderende hbo's. Maar presteren de leiders van overheidsinstanties... en voormalige nutsbedrijven aantoonbaar goed... horen gewoon de wetten van de markt te gelden. Als Astrid Joosten voor haar 20 programmatjes de balken en de norm krijgt, is dat prima betaald. Maar vergelijk haar niet met mensen die meer dan 200 keer per jaar op de TV zijn. Zelfs de koning van de platwormen kan uitrekenen waar dan de onrechtvaardigheid schuilt. Goeie investering trouwens, dat ministerschap van Plasterk. Die gaat over een jaar of twee fijn naar de farmaceutische industrie. Heng Spaan, morgen de toch de tumeur van Nil Gunjerli. One party, two call two people, one hold. And no memory at all. It's just a waiting at least. Some yelling, some tall, some quiet, some small. And they nibble on, well, anyone know can do for you, know. Took a hit, a good hit, like a car. Koen took a hit. Zes minuten voor half elf, dames en heren, u luistert naar de KRO op Radio 1. Over een paar minuten om half elf namelijk begint in Haarlem... een rechtszaak van duizenden passagiers tegen Transavia. De vliegtuigmaatschappij wil de passagiers geen schadeclaim betalen... na de vertraging die die passagiers hebben opgelopen. Hendrik Noorderhaven, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van EU-claim, ook uw organisatie is aanwezig in de rechtszaal. Wat eist u precies? Um, wij eisen dat de passagiers hun recht krijgen. Deze rechtszaak uh, is uh, op gang gebracht door Transavia die een zogenaamde regiezitting wil hebben om de rechtbank als het ware een college van drie uur te geven over hoe moeilijk het is om een luchtvaartmaatschappij te runnen. En dat de Europese wetgeving toch wel heel uh, uh, onduidelijk en oneerlijk is. Uh, het zal niks uithalen. Uh, maar het betekent wel vertraging voor tienduizenden passagiers die claims hebben lopen over ja. de afgelopen jaren. Goed, dan moeten we even de regels uh, goed uh, voor ogen houden. Uh, als een vliegtuig langer dan drie uur vertraging he heeft, heb ik altijd geleerd, dan uh, kun je je geld terugkrijgen. Klopt dat of niet? Uh, ja, afhankelijk van de afstand kan je bedrag, bedrag terugkrijgen van 250 tot 600 euro. Juist, dus nou, dan is het, lijkt het vrij simpel eigenlijk, of niet? Ja, dat is het ook. En andere maatschappijen die houden zich er ook aan. Natuurlijk hebben de maatschappijen die hebben er een broertje dood aan. En die hebben jarenlang gestreden bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Maar na zes jaar lang strijd is er in oktober nou duidelijkheid gekomen. Passagiers hebben recht. Basta. Daar moet je aan houden. Andere ja. maatschappijen zoeken naar oplossingen. Transavia. Uh, dat is ook een beetje hun reputatie. Die blijven maar rechtszaken voeren tegen hun eigen passagiers. Ja. In het verleden uh, trok uh, Transavia nog wel eens op met Arkefly en KLM. En nou is bij mijn weten uh, Transavia toch ook een dochteronderneming van de KLM. Ja, Dat bevreemdt ons ook. Uh, uh, maar Transavia heeft een juridische afdeling met een uh, juridische directeur, de heer Kroon, die uh, eigenzinnig is... Hun advocaat, uh, hun belangrijkste advocaat, die uh, heeft het ook opgegeven. Ze zijn nu naar een ander advocatenkantoor gegaan. Maar tegen beter weten in, willen ze maar rekken, rekken, rekken. Ja. Dat... Met, met, met wat als uh, oogmerk dan? Um, uh, ja, de wereld terugbrengen naar een uh, droomwereld die niet meer staat. En ja. dat is uh, waar Transatia boven de, uh, boven de samenleving hangt. En ja. dat is niet zo. Is het ook niet zo dat als er bijvoorbeeld sprake is van hevige sneeuwval... of heftige weersomstandigheden en een vliegtuig kan niet vertrekken... dat een uh, luchtvaartmaatschappij dan niet per se hoeft terug te betalen? Natuurlijk niet. Als, als een maatschappij er niks aan kan doen, dan hoeven ze niet te betalen. Als een vliegveld dicht is, dan kunnen ze niet vliegen. Ja. Als er een aswolk is, dan kunnen ze niet vliegen. Ja. Maar een technische storing, en dat heeft het Europese Hof van Justitie betaald, is, is onderdeel, is inherent aan de uitvoering van je business. En, uh, en daar gaat het bij al die duizenden passagiers om, om technische mankementen aan toestellen? Ja. Ja, nu uh, er uh, verloren is uh, uh, in uh, Luxemburg door het uh, Europese Hof, gaat Transavia er, uh, erop gooien. Wij kunnen er niks te doen, het is overmacht. En dat is een foute veronderstelling. Ja. Het kan heel zomaar zijn dat zij niks aan kunnen doen. Een autootje rijdt tegen een neuswiel aan en het is krom, ze mogen niet vliegen. Maar dat ontslaat ze niet van de verantwoordelijkheid en die schade kan je niet afwenden op je passagiers. Nee. Die moet je afwentelen op degene die het probleem veroorzaakt heeft. Goed, dat heeft de rechter dus in eerdere aanleg bepaald. Ja. De vraag is nu nog even om hoeveel duizenden passagiers het dan gaat. In ons geval gaat het om duizend rechtszaken en zo'n 15.000 passagiers vertegenwoordigen wij in deze duizend rechtszaken. Maar er komen natuurlijk iedere dag zaken bij. En die claimen allemaal tussen de 200 en 600 euro? In het geval van Transavia ongeveer 400 euro, want dat is de afstand die Transavia vliegt, de randen van Europa. Dus dan gaat het om een schadeclaim van 400.000 euro? Nee, nee, nee. Uh, de, de Als u buur... duizend klanten heeft en die, en die claimen gemiddeld 400 euro, dan is het toch 400.000 nee, euro? Nee, het zijn 15.000 klanten. U wist oh. het wel. 15.000 klanten. Ja. Ah, dan uh, gaat het om heel veel geld dus. Uh, nou, dat is maar relatief. Uh, als je ziet oh, ja, dat... Een paar miljoen vind ik toch vrij veel geld, voor u niet? Uh, nee, uh, niet als je ziet waar het om gaat. Als je bij een maatschappij als iedereen het geld zou krijgen... en als het Transavia dat net als Ryanair zou verzekeren... dan kost het ongeveer 2 euro per passagier. Zet Dat eens dus af tegen de 7,5 euro aan creditcard-charge... die betaalde ieder ticket. Uh, in, in luchtvaart is dit heel goed te verzekeren, alleen ze Goed, wanneer verwacht u dat de rechter uitspraak doet? Uh, in deze is een regiezitting die zal nu gevolgd worden de komende maanden door, uh, door, door die duizenden uitspraken. Die komen stuk voor stuk, dus dat zal het komende jaar gebeuren. Juist, met andere woorden, dit kan er wel eventjes uh, uh, voortslepen. En uh, over het algemeen is degene met de meeste geld heeft ook de langste adem, toch? Ja, maar tegen een massa passagiers die zich op een gegeven moment omkeren en zeggen we gaan ervoor, is het heel moeilijk vechten. Henrik Noorderhaven, directeur van EU Claim. Ik dank u wel over die rechtszaak die dus over een half minuut begint in de rechtbank in Haarlem tegen Transavia. Bijna half elf, ik zei het al, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar lijn 1 en in de bus zit Naida vanochtend. Goedemorgen Naida. Goedemorgen Sven. Ja, en wij zitten vandaag in de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Dus het is een thuiswedstrijd. Ja Sven, terwijl wij in Nederland bezig zijn met de dikte van het ijs... staan in Pakistan meer dan 300.000 mensen al vijf dagen in de kou... op straat te demonstreren in Islamabad voor een democratisch Pakistan. Ja, in Nederland horen we niet veel van wat misschien wel het begin is van de Pakistanse lente... Of is het het begin van een bloedbad? Dat is de vraag. In lijn 1 zometeen wel aandacht voor de kernmacht. Eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Mark Dutroux mag niet met verlof. Volgens Belgische media had hij een verzoek ingediend bij de gevangenis om met penitentiair verlof te gaan. Maar dat is afgewezen. Het bestuur van het gevangeniswezen in Brussel zegt dat de kans te groot is dat <coughs> Dutroux opnieuw de fout ingaat. De werkloosheid in Nederland loopt steeds sneller op en staat nu op 7,2 procent. In december kwamen er 19.000 werklozen bij. En volgens het CBS zaten in december in totaal 571.000 mensen zonder baan. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab zegt dat de Franse geheimagent Denise Alex is geëxecuteerd. Gisteren had Al-Shabaab al gezegd dat zijn ontvoerders hem ter dood hadden veroordeeld. Afgelopen weekend probeerden Franse commando's Alex te bevrijden, maar die actie mislukte. En de Duitse politie heeft vanochtend invallen gedaan bij Italiaanse bouwbedrijven in Noord-Rijn-Westfalen. Daarbij zijn elf mensen gearresteerd. Justitie denkt dat ze betrokken zijn bij de Italiaanse bouwmafia. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB verkeersinformatie: files nog op de A20 van hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppuntplein Polderplein, twee kilometer. Daar staat een auto stil op de linker en na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Nieuwekerk aan de IJssel, twee kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeft. Goedemorgen beste luisteraars, voor de meesten van u is het wellicht een ver van uw bed show. En toch volgen tienduizenden in ons land al vijf dagen vol spanning het nieuws uit Pakistan. Het land is toneel van demonstraties en geweld. Honderdduizend mensen protesteren al dagen tegen de corrupte zittende regering. De grootste demonstraties in de geschiedenis van het land, volgens sommigen. Premier Ashraf wordt gezocht wegens corruptie. Delen van het land worden gerund door extremisten. En regelmatig schieten Amerikaanse drones een veronderstelde haatbaard in stukjes. De inwoners van de kernmacht zijn verdeeld, en niemand lijkt te weten hoe de toekomst van mijn vaderland eruit zal zien. De staat van het land heeft invloed op de verhoudingen in de rest van de wereld. Pakistan is van strategisch belang, ook voor ons Westerlingen. Is er sprake van een Pakistaanse lente? Of is het wachten op een bloedbad? Daarom vandaag in lijn 1. Een half uur ver van mijn bedshow, een half uur buitenland, een half uur Pakistan. En u kunt meepraten, beste luisteraars. Bel mij op 0800-1121 of tweet naar hashtag lijn1. Mailen kan natuurlijk ook lijn 1 apenstaartje ntrnl Of u kunt naar de website lijn1.ntr.nl Vanuit de Openbare Bibliotheek in Mijn Den Haag. Welkom bij Lijn 1. MUZIEK niet breken. Dat vuur dat, een, dat, dat vuur dat kan verbranden. Dat vuur brandt ook in ons. We zullen winnen. Pakistan mogen je lang en gelukkig leven. Ommer, ken je de zanger? Uh, als dit genoen is, dan heb ik er wel vaker van gehoord. Ja. Ja, veel van dit type inhoudelijke nummers. Eh, met mooie <lacht> boodschappen. Ja. En je kunt erop dansen. <lacht> Luisteraars, naast mij in de Openbare Bibliotheek in Den Haag... zit Omer Mirza, Televisiemaker en hoofdredacteur van WijblijvenHier.nl. Maar we gaan het hebben over Pakistan, wat daar nu precies aan de hand is. Maar ja goed, voor veel luisteraars geen idee überhaupt waar Pakistan ligt. Laat staan wat er gebeurt. Kun jij ons kort uitleggen, wat is er op dit moment in Pakistan aan de hand? Uh, heel kort door de bocht zou ik zeggen dat er nu uh, de grootste volksopstand uh, gaande is in Pakistan. Van honderdduizenden mensen, uh, drie weken terug van twee miljoen mensen in Lahore zelfs, tegen corruptie. En uh, voor electorale hervormingen, onder andere. Maar ook tegen terrorisme. En dat gebeurt nu de afgelopen weken continu. En nu, met de komst van dokter Tahirul Kadri, is er uh, een Long March gaande in de hoofdstad van Pakistan, zoals ze dat noemen. dus een mars, een miljoenenmars werd het genoemd. Honderdduizenden zijn nu bijeen in de hoofdstad voor het parlement. En ze eisen allemaal verantwoording van de overheid en ook uh, hervormingen. Tahirul Kadri, jij noemde de naam al, een moeilijke naam, dat is een geestelijk leider. Mm -hmm. Uh, die tot voor kort in Canada woonde, teruggekeerd is naar Pakistan... en een beweging op gang heeft gezet. Ja, hij is een, uh, het is een islamitische geleerde, een geestelijke leider... maar het is ook een professor in recht, waar hij tientallen jaren in heeft uh, gedoseerd. En hij heeft inderdaad een NGO opgezet met Hajjul Koran... wereldwijd actief in meer dan 80 landen. En in Pakistan is het enorm groot, op grassroots level... Hè, het is educatief, cultureel, religieus. En wat ze hebben gedaan is de massa bewegen... om nu die rechtvaardigheid op te eisen... Want de, de massa, massada's stemt eigenlijk nooit. 60% van de bevolking in Pakistan stemt nooit ontevreden over hoe het aan toe gaat. En nu krijgen zij eindelijk de mogelijkheid om zich uit te spreken. En een beetje een woede uh, gekanaliseerd te ja. laten gelden. Want die woede, even voor, voor de helderheid. Pakistan is een islamitische republiek, een democratie. De regering die er nu zit, is gekozen door dat Pakistanse volk. Ja, dat klopt uh, als we dat even nuanceren. Uh, de regering die daar zit is door 40% van de stemgerechtigden gekozen. Mm -hmm. De rest stemt nooit. Uh, tegelijkertijd is het bekend dat in Pakistan uh, enorme interessante, om het even, uh, even missies te verwoorden... Uh, Praktijken zijn rondom verkiezingen. Bijvoorbeeld. Er zijn budgetten van, multi, van multimiljonairs en zelfs multimiljardairs die worden ingezet om complete stammen en, en, en, en dorpen uh, een moskeetje aan te bieden in ruil voor tienduizenden stemmen. Stemmen worden gekocht. Stemmen worden letterlijk gekocht. Mensen worden naar de stembussen ja. gebracht. Uh, Grootland-eigenaars uh, die verplichten al hun werknemers om op een partij te stemmen. Ja. Het is ook bekend dat de jaren geleden uh, dat er. Uh, uh, mensen stemden die al tien jaar dood waren, bijvoorbeeld. Uh, dus dat ja, soort ja. praktijken komen ja. continu aan het licht. En een van de andere dingen is dat veel uh, Pakistanse politici... eigenlijk een soort ja, familiebedrijf zijn. Waar je generatie op generatie zit je in de politiek. Ja, ja, ja, ja dat, dat klopt zeer En ook zeker. daar wil Tahir Al-Qadri, de man die deze protest, de protesten leidt... wil dat daar een einde aan komt. Ja, ja. Uh, je ziet nu bijvoorbeeld, dat we kennen Boutou natuurlijk de naam. De, de dame die was Benazir uh, vermoord, Bouto. Benazir Boutou. Ja. ja, klopt. Zij is vermoord. En op een gegeven moment, toen zij werd vermoord... kwam haar man uh, aan de leiding van de partij. Die is verkozen, die is nu president. Meneer heette destijds Mr. 10%, omdat voor elk project 10% naar zijn zak ging. Um, en nu is zijn zoon inmiddels, die toen nog um, volgens mij net 18 was of 19... Die is toen de, uh, ook aan de leiding van de partij gaan zitten. Die heeft onlangs zijn eerste speech gegeven. En zo worden eigenlijk ja. continu familieleden... En zijn zoon die studeert in Engeland en woont in Engeland. Ja, die is en nu vanaf... teruggekeerd, naar mij weten. Ja, ja, om de partij te leiden. En waarschijnlijk om oerdoen te leren. Kort... Omdat hij helemaal Engels spreekt. Kortom, een eind aan corruptie. Dat is de roep van de honderdduizenden mensen... die op dit moment in Islamabad al vijf dagen in de kou staan. Zeker, ja. In de... In de bus wou ik zeggen, maar we zitten niet in de bus. In de bibliotheek in, in Den Haag. Ook mijn gast Christophe Lieten. Emeritus, hoogleraar en expert op het gebied van Zuid-Azië. U kent Pakistan goed? Ja. Uh tamelijk goed. Mijn oorde is, uh, is waarschijnlijk veel beter... dan dat van Bilawal Bhutto, mag ik wel zeggen. Maar niet uitstekend, nee, absoluut niet. Oh, dus niet. we kunnen nee. eigenlijk met z'n drieën nu gewoon overschakelen... naar het oordeel? Nee, ik zei het dus beter dan ah. dat van Bilawal. En dat dan zegt dan nog nee. steeds niet. Dat, dat, dat, dat doet zegt professor. Ja. Nou, dat voor mij valt wel mee, hoor. Maar, uh, maar ik ben er veel geweest, ja. Professor Christopher Lieten, hoe ziet u de ontwikkelingen, de huidige ontwikkelingen... in Pakistan? Uh, een chaos. Uh, grote chaos. En een gevaar voor nog grotere chaos... Uh, uh, en die, uh, die mensen die op straat komen, of het nou 100.000 of 500.000 zijn, dat, uh, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Omdat we weten dat er in Pakistan heel grote onvrede is. En dat is al decennia lang over de ontwikkeling in Pakistan. En met ontwikkeling in Pakistan zeg ik dus ook geen ontwikkeling in Pakistan. Het heeft een heel lage economische groei. En het is heel uh, onrechtvaardig verdeeld. Bovendien heb je voortdurend aanslagen door terroristen. Je hebt het conflict nog altijd met, uh, met Kashmir, met, met India. Uh, uh, corruptieschandalen, geen economische ontwikkelingen. Fijn. het volk in Pakistan gaat eronder gebukt. En dan heb je een... Uh, een een, een, een systeem. Ik zou bijna zeggen een democratisch systeem, maar nou, wat we net gehoord hebben, mag ik dat eigenlijk niet zo omschrijven, maar het is wel een parlementair systeem. Het is een nep-democratie. Nep nou ja, er, ja. ja, er, er zijn verkiezingen. en Er zijn wel partijen die daaraan deelnemen en ze worden ook wel afgestraft. Ze moeten dus wel proberen om, om iets te doen voor de bevolking, maar er zit een heel een feodaal systeem achter, een systeem van machtshebbers en geld, waardoor ze het land eigenlijk naar de voldoeningen helpen. En uh, uh, daartegen komt deze bevolking, of wil daartegen in opstand komen. Want wat uh, uh, die uh, dokter Kadri heel goed doet, hij, uh, goed doet, hij roept niet alleen op voor. Tegen corruptie voor democratie, maar ook voor stabiliteit, voor vrede... en voor een, een, een, een kleine maken van de grote kloof tussen arm en rijk. Sociale hervormingen? Een, een sociale hervormingen, maar hij, en, en dat verbaast mij toch... want ik heb bijvoorbeeld naar zijn speech ge geluisterd van 23 december... toen hij net uit Canada aankwam. Hij is heel weinig concreet. Hij heeft, heeft een heel algemene aanpak. En, ja. en dat, uh, ja. dat wordt hem ook verweten door de tegenstanders. En dat is wat we ook in andere buitenlandse media steeds wordt gezegd. Wat wil hij dan concreet? Ja, dat is heel onduidelijk. Hij wil een veel beter Pakistan. En wat hij ook wil is een, een, een, een Pakistan gebaseerd op een, op een goede vorm van de islam. He, want uh, wat wij over de islam weten, dat zijn terroristen en extremisten. Maar ja. uh, islam is, is een godsdienst van liefde en rechtvaardigheid. En dat hij, wil hij invoeren in Pakistan. Hij wil ook uh, electorale hervormingen, maar wat hij precies wil... Hij wil waarschijnlijk een partijloze uh, uh, democratie. Uh, Zou ik mogen aanvullen wat hij wil? Ja, ja. Ik heb uh, niets anders gedaan dan eigenlijk continu de media volgen in Pakistan. Mm -hmm. En... Um, als eerste, we merken duidelijk op tv dat het, in de Pakistanse tv bedoel ik dan hè, natuurlijk, dat er, dat er momentum uh, ja. lijkt te zijn. In ja. die zin: uh, het is moeilijk om zo'n land te hervormen, maar we zien wel, uh, getallen zeggen toch wel wat. Want oh, ja. alle journalisten ja. hebben het erover ja. dat dit de grootste bijeenkomst was: van, van Amanpoor op CNN gisteren tot Amon Bashelukman in Pakistan, een grote ja. uh, gerespecteerde journalist, dat dit zo'n grote bijeenkomst nooit eerder heeft plaatsgevonden. En we zien dat de concrete punten die Dr. Kadri aandraagt... zijn onder andere dat... Um, we hebben een constitutie. Op zich zou je zeggen, de constitutie is prima. Het pro probleem is dat het niet wordt nageleefd. Ja. Wat we zien is dat er budgetten zijn van miljarden per partij... om verkiezingen te voeren. Hij zegt, die moeten verplicht teruggebracht, nobber, uh, teruggebracht worden mm -hmm. naar wat... Um, toegestaan is ja. binnen de constitutie. O, maar mensen ik, mogen je even niet... onderbreken ja. Dat zijn goede ideeën. Maar een van de, van, van, van de dingen die de tegenstanders ook zeggen is... dat is goed dat je die hervormingen wil... maar het tijdstip waarop Tahir Al-Kadri en de mm. mensen hebben gekozen... om de straat op te gaan is niet strategisch handig. Want binnen een paar maanden zou Pakistan verkiezingen hebben. Ja. Pakistan uh, uh, bestaat sinds 1947. Mm -hmm. Voor het eerst in de Pakistanse geschiedenis zou er sprake zijn van, een, van de overstap van één gekozen regering... naar een tweede gekozen regering. Dus hoe kun je zo vlak voor die verkiezingen roepen om een hervorming? Want de kans is groot dat het leger ingrijpt. Um... En dan ben je nog verder van huis. Ik zou zeggen, er, is, er, er was geen beter strategisch moment geweest dan dit moment. Want? Um, tegelijkertijd, je zegt het zelf, want voor het eerst kunnen we eindelijk zeggen... dat er vijf jaar lang één regering heeft gezeten. En Zonder een militaire koep. Tegelijkertijd geef je ook eigenlijk aan wat het exacte probleem is. Het heeft niks anders gepresteerd dan een vijf jaar zitten. Mm -hmm. um, ik bedoel, als het het volk niks anders geeft dan uh, dorst en honger... Er is nog steeds geen elektriciteit. Wanneer de overheid iets niet bevalt... dan zet ze gewoon de mediakanalen uit in bepaalde steden. We hebben sinds 2001 in heel Europa zijn de antiterrorisme wetten ingevoerd. In Pakistan zijn er niks gedaan. Ja. Er zijn duizenden aanslagen geweest. En onlangs, in Kuwait hebben we dat gezien... er bijna honderd mensen uh, zijn omgekomen ja, bij een was aanslag. Week, vrijdag. En wat de, wat de mensen daar deden... was zo'n ontevredenheid met de overheid... dat zij zeiden, wij gaan deze lijken niet begraven... totdat de overheid zelf langskomt om verantwoording af te leggen. Ja. Nu ja. in zo'n geval bedacht. zie je wat verwoeden. er heerst. Dat onder was wereldnieuws vorige week... Incubeta ja, ja. werd in een biljardhal. Ja er een bom, honderd ja, doden ja. en die doden die hebben, wat is het, ze drie hebben, dagen? Drie, vier dagen heb je niet begraven. Niet begraven. Ja. Nee, het, het is een niet functionerende of een slecht functionerende regering, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar Hoogt ze, ze goed hebben goed nu vij, vijf, vijf jaar hebben ze een, een regering uh, gehad en je gaat over uh, vier maanden in mei verkiezingen organiseren. Je zou kunnen zeggen, je wacht het even af. En als je die, uh, een andere regering wilt, dan zou je als dokter Kadri je alles op alles kunnen zetten om nu je eigen uh, uh, verkiezingen uh, uh, uh, apparaat op te zetten. Zodat je in mei aan die verkiezingen kan deelnemen. Maar gaat... hij, wil, hij wil bewust niet meedoen aan de verkiezingen. Ja, want ja, hij is maar geen maar politieke hij, leider, ja, zegt hij. hij. Ja, maar hij roept wel op tot het aftreden van de regering. Dat aftreden ja. moet dus gebeuren door het hoogrechtshof. En door de militaire machthebbers. Waardoor de verdenking op hem uh, brust wordt in de kritiek in Pakistan heel duidelijk geïtaleerd dat hij samenwerkt met het Hoge Rechtshof en met het militaire apparaat. En dat zijn toevallig diegenen in Pakistan die al 60 jaar de macht naar zich hebben toegetrokken en die ervoor gezorgd hebben dat Pakistan een heel onrechtvaardig, en arm land is beide, beide hebben dat ontken, uh, ontkend, zoals het leger. Als, ik bedoel, in Pakistan wordt zelfs gezegd dat Amerika dit heeft gefinancierd. De CIA betaalt dit. Ja. Er wordt van alles geroepen en dat kan heel makkelijk. Maar beide partijen hebben dit continu ontkend. Zowel het leger, uh, ontkend, sorry, zoals het leger als uh, dokter Kadri zelf en wat ik een belangrijk punt vindt, is... hij is er niet uit om verkiezingen te, uh, uit te stellen. Nee. Hij zegt juist, we hebben niks aan verkiezingen... als er nu niks verandert. Ja. Nee. Als er diezelfde corrupte mensen en criminelen... die geen Precies, belasting betalen... En dan zit betalen, je er weer vijf jaar aan vast. Nee. Dan zit je aan diezelfde... Als, als, als je een president kan hebben die zich weer verkiezbaar kan... Uh, MNA's dus mensen in het parlement. Als zij zich verkiezbaar kunnen stellen... terwijl ze nooit belasting betalen, terwijl ze corruptie plegen... bewezen, nee. wat heb je dan aan verkiezingen? Ja. Hij zegt, die mensen mogen niet meedoen. Uh, de, de, de, de kiescommissie moet dat soort mensen eruit filteren... voor de verkiezingen gaan. En hij zegt ze moeten plaatsvinden, de verkiezingen moeten plaatsvinden. Omar, jouw broer Faisal Meerzaan, die uh, normaal gewoon hier in Den Haag woont... en <laughs> werkt en studeert, die is op dit moment in Pakistan... want hij loopt mee in de demonstraties. Hij staat nu tussen die honderdduizenden mensen in ja. Islamabad... Wij proberen, ik kijk even naar mijn redactie, wij proberen hem te bereiken. Dat lukt niet. Wij kunnen geen verbinding krijgen, telefonische met Pakistan. Dat verbaast mij niet. Nee. Want u ook niet. Alleen. Nee, het is, het is een slecht functionerend land. En, en, en, de laatste, en zeker die oorlog in Afghanistan heeft ertoe geleid dat de, de zaken er niet beter op geworden zijn. Dat heeft toch een grote tweespal teweeg gebracht. Men wil aan de ene kant wel de moslimbroeders in, in Afghanistan st steunen. En is dus van die kant gekant tegen de Amerikaanse interventie daar. Maar tegelijkertijd uh, uh, uh, uh, staat men ook niet achter die taliban. Want ja. Pakistan, daar zal je het met me eens zijn... is een seculier land in feite. Het is wel een islamitisch land... maar er is altijd weinig steun geweest voor extremistische moslims. En, en die oorlog in, in Afghanistan heeft dus dat land intern verdeeld... waardoor ja, uh, er nog ja. een... De oorlog in Kashmir, waardoor een, een, een hele hoop problemen zich hebben voorgedaan, die ook mede helpen verklaren, naast al die andere elementen waar ik het absoluut mee eens ben waarom Pakistan zo'n slecht functionerend land is, inclusief de telefoon. En dat we nu geen telefoon... Nee, dat is iets Dat is de sabotage van het moment. Dit is iets concreter waarom er nu geen verbinding is met mijn broer. Omdat heel duidelijk waar die marsen zich ook verplaatsen, vertrokken vanuit Lahore, aangekomen in Islamabad, soms ongeveer 200-300 kilometer... waar zij zich ook verplaatsen, daar schakelden de overheid mobiele netwerken uit. Lokaal, heel erg lokaal. En dat is grappig, omdat het hoofd van mobiele netwerken... op een kilometer afstand is van waar de demonstratie plaatsvindt. Dus wel een sterke staats. Gelukkig. Dus ze weten waar er de kroppen zijn, laat ik het zo zeggen. Gelukkig doen uh, onze telefoonlijnen hier in Nederland het gewoon, gewoon wel. Geen sabotage. En aan de telefoon hangt een luisteraar met een vraag voor jullie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen met Annemie. Ik heb een vraag voor u, gast. Ik moet heel erg denken aan de revolutie in Iran geleid door Khomeini, ook een christelijk leider. En ik weet ook hoe progressieve mensen uit de regio, ook uit Turkije, progressieve vrouwen enthousiast reageerden. Van god, er komt een eind aan het pro-westerse regime van de Shah, wat ontzettend gemilitariseerd was, dat het mensen martelde. Mm -hmm. Ik prees een herhaling waar het zich niet overal op dezelfde manier herhaalt. Dat ik denk namelijk dat een religieuze leider die de religieuze kaart speelt... niet in staat is om de macht van de militairen te breken. Zolang binnen de families de verhoudingen blijven zoals ze zijn. En ik, het Pakistan ontleent zijn prestige aan het bezit van een kernbom. Het heeft Nederland ook nog een kleine rol in gespeeld. En het heeft natuurlijk niks opgeleverd. Alleen maar prestige voor militairen. Maar het heeft niks opgeleverd uh, voor de bevolking. En ik vraag me dus af hoe je als religieus leider met een westerse achtergrond... De wantrouwen van de bevolking tegen het Westen mm -hmm. kunt indammen. Duidelijke vraag. Omar. Ja, uh, dank voor de vraag. Uh, ik hoor veel punten. Ik zal even ingaan op in uh, name de, de, de vergelijking met andere landen en revoluties. Uh, als eerste, dokter Kadri is, uh, is gewoon Pakistaans. Hij heeft ook Pakistaanse uh, burgerschap. Dus het ja. is, een, is wel een islamitische geleden, Midden-Pakistaanse achtergrond. Ik hoorde net een Westense achtergrond. Nou, gewoond, gewoond, in. gewoond in het Westen. Maar um, is ook het, het punt is. Wat het probleem is, is dat uh, in Pakistan één. Uh, ...belang niet bovenaan staat. En dat is het belang van het eigen land. Het belang van Pakistan zelf. Als er bijvoorbeeld bepaalde financiële stromen komen uit Amerika... ...dan zijn we geneigd om uh, weg te kijken voor dronentext die er continu plaatsvinden. Dus het gaat er niet om, om pro- of anti-westers te zijn. Het gaat erom om pro-Pakistan te zijn. Het gaat erom om jouw bevolking op nummer 1 te zetten. Zoals elk land hoort te doen. In Nederland doen wij dat ook. In Amerika doen ze dat ook. En in Pakistan horen ze dat ook te doen. Um, tegelijkertijd gaat de vergelijking uh, volgens mij niet op met andere revoluties. In die zin dat, um, als eerste, dit is een volledig vreedzame revolutie. En ten tweede, er wordt toegewerkt naar de zuivere verkiezingen waar hij zelf niet aan deelneemt. En hij heeft al continu aangegeven, ik, ik wil nog wil ik, uh, premier worden. Ik ben niet verkiesbaar en ik wil ook niet in de overgangsregering zitten. Maar, maar wie zijn dan die mensen? En dat, is, inderdaad, dat roept hij, dat hebben we ook vanochtend konden dat op Channel 4 ja. ook horen. Naar de CNN, BBC, allemaal... Laat een interview zien van Tahir Al kadri waarin hij zegt... ik doe niet mee met de verkiezingen, ja. ik ben niet verkiesbaar... ik ben geen politieke leider... Maar wie zijn dan de mensen die dat wel moeten doen? Zijn dat dan volgelingen van hem? Is er ergens een, een kamer vol volgelingen Tahir al Diezelfde partijen. Hij heeft, hij heeft niet gezegd dat er een partij verboden moet worden. Okay. Hij zegt, we hebben een partijsysteem in Pakistan. Die moet blijven. Ja. Alleen binnen elke partij moeten degenen die niet voldaan, voldoen aan de wet... die de wet overtreden, die criminelen zijn, geen belasting betalen, noem maar op... die moeten eruit gefilterd worden. En ze moeten hun diplomaatjes wel hebben. Ja. Otto Jongemans die mailt... de islam is een godsdienst van liefde en rechtvaardigheid. Hoorde ik de gast zeggen. En de gast is dan in deze... Uh, emeritus hoogleraar Christopher Lieten. Uh, dat komt niet overeen met de werkelijkheid... aangezien islamieten elkaar opblazen. Ik wil hier best geloven van die liefde en rechtvaardigheid... maar laat dat dan eens zien. Ja, ja als je gewoon naar de teksten kijkt... en de manier op, waarop deze de bevolking oproept... dan moet je vaststellen dat de islam <coughs> en het jodendom... En, en, en, en het christelijk geloof... dat er hier heel weinig van elkaar verschillen in, in, in hun eigenheid... Kijk, als er in Noord-Ierland gevochten wordt en er wordt ook gemoord tussen protestanten en katholieken, ga je dus ook niet zeggen dat het katholicisme en het protestantisme een geloof is of zijn waar alleen maar terroristen voorkomen. Dat gebeurt in alle godsdiensten. En waar ik mij in dit geval wel zorgen om maak, is dat, en dat slaat terug op de vraag van de vorige Belster, dat. Uh, een een, een moslimgeestelijke, andere ja. moslimgeestelijke achter zich gaat krijgen. En dat ze langzaam en zeker Pakistan in een richting gaan duwen. En laten we le le leren van de geschiedenis. In de jaren 80 hadden we een militaire dictatuur. En die werkte heel duidelijk samen met de moslimgeestelijkheid. En het zijn niet allemaal orthodox extremistische geestelijke. Maar het gevaar bestaat heel duidelijk dat die langzaam en zeker de macht zullen krijgen. En dat is heel weinig controle. Een uur over. geleden was er een lezing van hem live op tv te zien. Oh. En, en daar zag je dat er. Uh, complete organisaties van advocaten aanwezig waren. Ja. Er waren zelfs hindoes en christen aanwezig... in van minderheden ook islamitische geleerden... van alle winden en streken. Het is een breed gedragen beweging. En ik zou niet zeggen dat het een islamitische beweging is. Het is een beweging waar de bevolking van Pakistan aanwezig is. Die inderdaad voor de meerderheid uh, moslim is. En tegelijkertijd... Wat net werd gezegd: van Ik zie moslims alleen maar elkaar uitmoorden. Het leuke is om te zien dat bij deze demonstratie, waar dus honderdduizenden mensen een stad als Islamabad binnengaan. dat eerst de winkels gingen, Want iedereen was bang. De demonstraties, dat betekent geplunderd, gaat er worden. Ja. En nu zijn ze opengegaan en die winkels maken meer winst dan voorheen. En ze zijn blij met die klanten. En tegelijk de straten zijn schoner, noem maar op, het kan. Kijk naar de demonstraties in Pakistan en het kan zo vreedzaam. heb ik ze nooit eerder gezien. En nu zijn ze vreedzaam, maar het kan natuurlijk ook zo omslaan. Want het verbaast mij toch dat het. We, vijf dagen staan nu al die honderdduizenden mensen. In Islamabad, ja. dat het leger nog steeds niet heeft ingegrepen. Wat wil dat zeggen? Dat is het leger bang of, of wachten ze op het juiste moment om er alsnog militair in te grijpen? Ik denk dat het verstandig is dat uh, meneer Kiani uh, dus uh, niet ingrijpt vanuit het leger. Ik denk dat hij ook weet, ze zijn populair in die zin dat ze uh, dat als, als functie van een leger vervullen. Uh, die populariteit willen ze waarschijnlijk ook niet vervullen. Uh, dus het die is eigen de Nee, het is, gewoon, het is ook belang van het volk. Maar ze weten ook, dit werkt niet. Het heeft niet gewerkt. En ik denk dat het leger zich daar ook aan heeft overgegeven. Anders hadden ze waarschijnlijk al eerder ingegrepen. En tegelijkertijd, wat wel wordt aangegeven, is als het, uh, als het geweld uit de hand loopt. Kijk, Dan kan het zo zijn, want dan doet politieapparaat die staat aan de kant van de overheid... want die staat onder hun commando. Ja. En dat soort fricties kunnen plaatsvinden... Uh, dus we weten niet wat daar kan gebeuren. Maar ook dokter Kadri heeft gezegd... wanneer het leger enige politieke macht gaat opeisen... dan ben ik de eerste die daarvoor gaat staan en dat tegenhoudt. Okay. Mm. Een discussie, luisteraars, over Pakistan. Een half uurtje lijn 1 over Pakistan zorgt meteen voor heel veel reacties over de islam. Hinosh die tweet... Pakistani nemen de profeet letterlijk. Vandaar de ons in dat land. Het zal er pas goed gaan als ze het geloof, de islam, afzweren. Mm. Professor Lieter... Islam? Uh, ja, ja kijk, blijkbaar kun je niet over Pakistan praten zonder een discussie zonder, over de islam. En, en, en zonder te vervallen in, uh, in dit soort stigmatisering van landen en, en van moslims. Uh, uh, ik heb net ook al gezegd, misschien in de uitzending daarvoor... dat Pakistan eigenlijk een, een seculier land is. De mensen zijn gelovig, net zoals in Europa veel mensen gelovig... <coughs> katholiek of joods of wat uh -huh. dan ook zijn... Maar dat betekent niet dat ze extremisten zijn. Dat extremisten, dat, dat is een heel klein onderdeel, een heel klein percentage. En de meeste Pakistanen zijn gewoon gelovig. Die geloven in Allah. Net zoals wij hier in Yahweh in God geloven. En wat rest zijn het dus aan de burgers. Maar er zijn wel geesten en politici die, die daar misbruik van maken. En laten we niet vergeten dat vlakbij Pakistan al decennia, anderhalf decennia een oorlog bezig is... Tussen het Westen en, en Afghaanse opstandelingen. En dat heeft natuurlijk invloed op hoe in Pakistan over het Westen wordt gedacht. Maar om daar gelijk die islam ja. bij te halen, is een Ja, we kunnen bijna zeggen: dank u wel voor de invloed in Afghanistan. Nu zijn er een paar honderdduizenden extra uh, mensen met wapens Pakistan binnengekomen. Uh, en wat daarvoor is gebeurd. Ik bedoel, het is een, inderdaad het is een instabiel land. En er kan veel gebeuren. Er is enorme ja. armoede. We weten wat mensen doen als er enorme armoede is. Ja. Uh, maar tegelijkertijd wil ik aangeven... Ik vind het onderscheid van... Je hebt of extremisme of seculiere uh, bevol uh, bevolking. Vind ik, ik vind dat, geen, uh, dat zijn geen opties. Dat zijn geen elkaar uitsluitende ja, zaken. Dat is wel een optie. Want seculier, uh, seculier betekent niet Professor. dat je geen godsdienst mag hebben. Seculier betekent dat de godsdienst zich verhoudt... van de staatsmacht van het staatsapparaat. Ja. Nee, dat begrijp ik. En, en, en, in dat, was, en dat was het grote verschil tussen Pakistan... En Iran. En ik vrees dat als deze kadri verder gaat, dat kerk en staat bij elkaar komen. Dan heb je geen circulaire rond. Ik denk meer. dat Pakistan, uh, want hij wijst continu naar de constitutie. Hij zegt de constitutie moet geïmplementeerd worden, de verkiezingen moeten goed gehouden ja. worden. En de, want datgene wat het parlement zegt. Op die manier kunnen we gewoon naar een, naar een goed op, op, op, operationerend apparaat in Pakistan gaan. Tot slot, heren, in de laatste twee minuten. Karel die tweet lijnen 1 voor en door moslims over het meest walgelijke islamitische land, Pakistan. Uh, professor Lieten, dat we het nu hebben over Pakistan. Even, want het lijkt een ver van mijn bedshow. Maar wat er in Pakistan gebeurt, is dat ook belangrijk voor ons hier in het Westen? Jazeker, absoluut. Het, het is een, uh, een gebied wat wij niet, alleen, niet voor niks uh, 50 jaar gesteund hebben. Het is een frontline state <tus> door de Amerikanen vanaf 1947 tot. Uh, tot nu eigenlijk. Het, het, het grenst aan, aan China, het grenst aan wat vroeger uh, Sovjet uh, was en nu Rusland, het grenst aan, aan, aan India. Het is een heel belangrijk gebied. En het grenst aan Afghanistan. En hm. wij moeten ervoor zorgen dat we Pakistan niet met dit soort opmerkingen een land, van dan schrijven we het af, dan schrijven we Pakistan oh. af. Nee, we moeten ervoor zorgen dat in Pakistan, dat we daar goede betrekkingen mee onderhouden. Ja. Tot slot, Omar. Ja, dit geeft eigenlijk wel aan wat er aan... Wat, wat, wat we kunnen het niet vatten. We kunnen het niet vatten dat een islamitische geleden komt met een baard, dat er een land met uh, 180 miljoen uh, bijna allemaal moslims. We kunnen daar niet vatten dat er zo'n grote groep mensen straat op gaat tegen ja. corruptie, tegen goede verkiezingen, voor democratie. Hoe lang blijven ze nog op ook. straat in de laatste minuut, uh, om er... Ongeveer <laughs> uh, twee uur geleden hebben ze aangekondigd, we wachten nog anderhalf uur en de overheid moet nu komen met een, uh, uh, met een delegatie. Ja. Anders uh, zei, zei de dokter Kadri ook, anders kan ik niet meer de verantwoordelijkheid nemen dat deze mensen hier op dit moment uh, vredeliefd blijven staan. En net heb ik gehoord, is binnengekomen, dat de overheid nu een delegatie heeft afgevaardigd en okay, ze dus gaan nu onder andere Meteen een onderhandelingsgesprek tussen de Al Pakistaanse overheid en de demonstranten. Met ja, ja, als leider Tahirul Qadri. Dankjewel, ja, luisteraars. Voor de mensen die denken, waarom moesten we het over Pakistan hebben? Het is wereldnieuws, CNN, BBC, Al Jazeera, noem ze maar op. Ze hebben het erover. Als het goed gaat aan de ene kant van de wereld, gaat het ook een stukje beter bij ons. Dit was het weer. Dank voor uw reacties. En volgende, morgen zijn we er weer. Fijne dag. Wat ik zo jammer vind, is dat het alleen maar altijd over de kosten gaat. Kosten, kosten, kosten. Terwijl zorg is toch veel meer dan alleen maar een kostenplaatje. Ik denk dat wij ons straks kapot schrikken. Als je ziet hoeveel deel van ons inkomen, dat willen we geen van allen, naar zorg gaat. Het gaat toch gewoon over of iedereen hetzelfde recht heeft op een gezond leven. En dat de VVD kennelijk vindt dat alleen maar rijke mensen dat hebben. Ja, dat, dat gaat echt een brug te ver. Politici en parlementaire journalisten... over wie het echt voor het zeggen heeft in Politiek Den Haag. Vanmiddag tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw filestress uit de weg. Door de dimmende binnenspiegel komt uw oog tot rust...